vrt nieuws podcast. Dag, Marcel, goedemorgen. goeiemorgen. goedemorgen. Dank dat ik welkom ben in je creatieve lab. Ja, ja, ik woon hier gewoon ook. Hè? Ongelooflijk. <laughs> Wat een ontdekking! Ja, ja, dat is echt prachtige echt... gang Onze... met zicht op een toren. Ja, ja, dat is de Carolus Borromeuskerk, de achterkant. En uh, ja, dat, dat klokkengeluid, dat hoor je hier heel erg. Maar het is heel mooi, hoor. Dat kan ik mij voorstellen. Maar het is wel tof, Het is precies dat je hier in Italië zit. Het is echt zo'n een, een privésteegje voor vier huizen. Uh, alleen is een straat wit. natuurlijk is het... de meest uh, vervuilde straat van de, van de reeds meest vervuilde stad. Je kan dat op de brievenbus zien. Twee dagen, dan kan je je naam erop schrijven zoveel stof ligt daarop. Ja. Zo erg is het. Ha, je werkt voor de nieuwsdienst, zegt Marcel van Tilt als ik binnenkom. Is daar geen werk voor mij? Het nieuws verslaan, het zal een van de weinige dingen zijn in de media die hij nog niet heeft gedaan. TV-presentator, quizmaster, frontman van verschillende groepen, MTV-DJ, jurylid bij muziekwedstrijden, schrijver en sinds kort ook solozanger. Het Duracel konijn dat Marcel van Teelt is, deed het allemaal. Nu hij zestig geworden is, wil hij niet stilvallen. Maar hij voelt dat de belangstelling vermindert. Hij is bang om irrelevant te worden. En openhartig genoeg om dat in dit creatieve lab ook ronduit toe te geven. Marcel van Tilt, in het creatieve lab proberen we een dag te overlopen mm -hmm. in het leven van de creatieveling. Ja. Wanneer begint een dag voor Marcel van Tilt? Oh. Geen enkele dag is dezelfde, maar mijn dag begint meestal vroeg. Ik ben toch wel graag vroeg op. Met de, als de kinderen hier zijn, ben ik sowieso een kwart voor zeven op. En als de kinderen niet hier zijn, ben ik een kwart over zeven op. Mm -hmm. Ik vind het leuk om al tegen de middag van alles achter de rug te hebben. Dat ik al zo'n gevoel heb van, hm, ik heb al goed wat gedaan. Want ik, ik hou echt niet van om, om zo'n leeg gevoel te hebben van, ik heb echt mijn tijd helemaal verproetst. Hmm. Uh, nee, ik begin dus vroeg. Liefst wel, ja. ja. En wat is het eerste wat je doet als je opstaat? Uh, douchen en een koffie. Want dat is heel goed tegen de depressiviteit waar je soms mee opstaat. Want uh, hoe ouder ik word, hoe vaker ik soms ochtends denk... Waar ben ik in godsnaam nog mee bezig? Ja? Uh, ja, man. Nee, ja, uh, je kan wel bezig blijven. Hè? Mm. Maar ik weet wel van een goede douche en een beetje koude douche op tijden ook... En een kop koffie en dan ben ik er weer helemaal bovenop. Mm. En dan, dan is het... Uh, als het echt niet anders kan, mails beantwoorden... Je moet dat wel doen, maar ja, dat kruipt soms echt geweldig veel tijd in. Maar als kleine zelfstandige moet ik dat wel doen. Dan kan altijd wel een belangrijke vraag tussen zitten van... Kan je nu morgen niet dit doen of dat doen? En dat dan zo snel mogelijk achter de rug hebben. Om dan te beginnen waar je echt moet aan beginnen. Which is? Which is, natuurlijk. Ja, dat is in mijn geval elke dag anders. Soms kan dat zijn uh, teksten schrijven. Deze week zal dat zijn... Ik presenteer de taaldag voor VRT bijvoorbeeld overmorgen... Uh, dus vanmiddag uh, ga ik allerlei presentatieteksten schrijven, die interviews voorbereiden. En dat gaat toch wel eigenlijk de hele dag vergen. want ze hebben dan ook nog zo even langs hun uh, neus weggevraagd kan je niet een klein doort van stand-up doen, een beetje komische stand-up van tien minuten aan het begin. Absoluut, ja, dat bro, het valt hier zomaar uit mijn mouw. Ja, makkelijk is dat niet. Maar ik kijk er wel nu weer naar uit dat ik daar moet op schoen, ja. Maar dat verzinnen, hoe doe je dat? Um, zijn dat ingevingen van het moment die binnenvliegen als je op toilet zit of, of op een vliegtuig wacht? Of is dat hard werken? Uh, over het algemeen is het hard werken. Ik heb nu de laatste twee jaar en een, en een volledig album gemaakt en uh, redelijk wat teksten geschreven. Dus een muzikaal jaaroverzicht, wat een soort van monoloog moet zijn. Geen comedy, maar toch af en toe met een komisch uh, uh, toets en, en een spitsvondige... ...one-liner ertussen... ...en ik heb echt gewoon gemerkt... Van, ...je kan losse ideeën... ...wandelen is heel goed... ...maar dan, soms ben ik dan ook weer helemaal verdwaald... ...en begin ik naar de, de, de duiven te kijken... ...of nog het cruise dat hier op de Schelde voorbij komt... En ...dan denk ik, ja nee daar mag ik niet aan denken... ik moet denken aan wat ik straks moet opschrijven... ...dus het is echt gewoon gaan zitten... Uh, ...en wat bij mij wel werkt is... van ...je, tikt een, je, je begint iets te tikken... ...en doordat je een woord intikt denk je opeens, ah, dat is een leuk woord. En dan begin je aan totaal iets anders te denken. En dan krijg je dus een heel piste. En dat ene woord triggert een volledig universum. Uh, ik had zo ik was een tekst aan het maken over Karin Dama die een plaat maakte dit jaar. En ik dacht van, ja, ik zat met die plaat te luisteren. En ik dwaalde volledig af in een soort van vacuüm in, in mijn hoofd. Dacht ik dacht vacuum, dat is een leuk woord. Rijmt dat ergens op? Vacuum, geranium, pessarium, aquarium. En dan ja. dwaalde ik gewoon af. En dat ene idee van, ja, door jou zit ik volledig in een soort van vacuum. Niets, void. Ja, dan heb je opeens een heel verhaal over waarop rijmt vacuum. En dan heb je een hele tekst. Ja. Maar daar moet je echt voor gaan zitten. En dat is echt zo van, je pakt een pen of je pakt de laptop. Je tikt de woord in. En doordat je dat intikt, terwijl je bezig bent bent, gebeurt er iets anders. En je moet je daarvoor een eigen dienstrooster, een eigen uurrooster opleggen? Of... Ja. Uh... Ja, echt wel. Ik, ik, vroeger was dat allemaal zo. Vroeger dacht ik ook, ja, s'avonds trek een fles wijn open en ik begin te schrijven. En dat, is allemaal dat eerste glas, en dan denk je, geniaal. Het tweede glas is nog beter. Het derde glas is het beste, totdat je het zander terugleest, Dan denk je, ja, man, ik <lacht> heb veel te veel wijn gedronken gisteravond. En nu is dat echt zo van... Oké, okay, ik wil een tekst af hebben. Uh, als je desgevallend geen idee hebt waar het moet over gaan, Helpt wel om iets anders te gaan doen. Gaan zwemmen of gaan wandelen. Vroeger had ik een hond. En dan ging ik met de hond urenlang wandelen. En dan komt er onderweg wel wat binnen. Zo van, waarover zouden we iets kunnen maken? Waarover heb ik nog niks gemaakt? Ah, dit jaar. En dan zo verhalen van vroeger. Tante Terry schiet me dan te binnen. Heb ik daar ooit iets mee meegemaakt? En... Ah, dat is een goed idee. Want dan trouw je gewoon dat idee. Dus dit geval schrijf je daarop even op. Nu, in de telefoon, kan je het gewoon... Dat vind ik al goed. Dat ook een notaboekje. Notab uh, en, dus, en dan moet je thuis gaan zitten en zeggen, oké, okay, nu heb ik dat woord... Tante Terry, Sporthal Polsburg. ik was 7 jaar. En dan moet je daar gewoon zeggen, oké, okay, nu heb ik een uur en dan moet het af zijn. En dan gaat dat. Maar je je tussen de soep en de pataten door. Nee, dat moet... Je moet echt, echt, echt zo, vorige week heb ik... Uh, Alleen heel veel moeten schrijven om dat af te hebben. En dan was echt kinderen buiten om acht uur. En dan ze van, ik bekijk de telefoon niet, de, de mailbox gaat niet open. Ik begin nu, het is acht uur en ik blijf hier zitten tot elf uur. En dan moet hier vijf à zes nieuwe volledige bladzijden in die pc zitten. En dat kan ik ook. Is er een plek die jou meer inspireert dan een ander? Moet je ergens op een vaste plek zitten? Of maakt het niet uit waar je dan zit met je laptop? Um... Nee, ik heb wel gemerkt dat ze op, op caféterrassen en zo in de stad. Nee, dat werkt niet. Dat vind ik veel te druk. Dat is wel leuk om zo wat losse dingetjes op te schrijven. Maar dit bijvoorbeeld. Ik probeer altijd de keukentafel. Daar is het bureau. En dat ligt vol met allerlei dingen nog te doen. Al reeds gedaan. Misschien ooit eens te doen. Maar eigenlijk zit ik dan liefst hier, zo'n een, een witte tafel, en alleen wat je dan mee bezig bent, ligt daar. Mm -hmm. Heel geconcentreerd, ja. Aan de zee en zo gaat dat bijvoorbeeld heel goed, omdat je daar die uitgestrekt hebt heb van de zee. En je kan daar... Dus een tafel die uitkijkt op de zee is wel heel goed, omdat je dan zo... <hijen> je kan het heel ver laten gaan. Uh, maar wel ja rust, rust en, een, en, een, en een, uh, een plek zonder rommel. Ja. Heb jij momenten dat je je hoofd wil leegmaken? Dat je, dat je uit alles weg uit wil stappen? Um, ja, ja, elke dag. Dat zijn toffe momenten. Ja. Dat is meestal dan wandelen. Wandelen of zwemmen vind ik de, de beste manier ja. eh, om, om je hoofd leeg te maken. Ja. Of gewoon, Ik doe dat echt bij opzetten. Dat is iets dat je pas op later leeftijd dat ook leert... Oké, okay, het zit allemaal wat tegen, of ah, dit is het niet, of je voelt je echt slecht. Goed. Dit is niet op te lossen, nu. Dan ga ik nu iets doen wat ik graag doe. Okay, dan ga ik buiten en ik ga naar de krantenwinkel en ik koop wat zotte tijdschriften. Of ik ga langs de schelden wandelen. Of als ik echt tijd heb, ik ga eens kijken wat er in de cartoons van leuke films te zien is. En dan doe je iets wat, ik, wat mij blij maakt. En dan maak ik mezelf blij. En zwemmen is daar ook bij. Ja, absoluut. Dat is echt... Uh... Ja, waarom is dat? Dat is omdat je zo... Je wordt zo gewichtsloos, hè. Hmm. Dat is, je bent zo... Broed. Dat is toch heel eigenaardig. Nu voel, je voelt zo, Hier voel ik heel erg dat mijn lichaam een gewicht heeft. In het zwembad is dat niet. Hmm. Je hangt eigenlijk je bent bijna een vogel. Hmm. Een natte vogel. Maar het is niet specifiek voor de sport. Het is niet om aan je lichaam te werken dat je gaat zwemmen. Of, of. Um, ja, ja, natuurlijk. Dat is wel een, dat is wel een, een voordeel ervan ook. Hmm. dat je achteraf wel, ook wel voelt, uh, ja, aan, aan, ja ik zou iets meer sport moeten doen, maar dat ga ik dan de volgende week ga ik dat doen. Maar ik wil, ik wil, <lacht> <lacht> hoe lang zeggen we dat al? <lacht> Hoeveel weken zeggen we al volgende week? Een goede insteek voor de tekst. Ik wil even naar je plaat gaan, naar um, je laatste yeah. werk Cash Cash. Um, het baslijnbrein. Ja. Yeah. Intrigerende titel. Ja. Yeah. En daar zeg je, mijn brein is de baslijn en het buskruid dat in mij zit, het is het vuurwerk dat mij overheet. Ja, yeah. dat is ook zo. Dus, dat is een belemmering. Je, je... Nee, dat is vermoeiend. Allee, het is soms moeilijk om uh, ja, mijn hoofd af te zetten. Uh, ja, maar ik kan er niks aan doen. Hè. Ik wil zeggen, <laughs> je kunt jezelf drogeren en u dan volledig lam drinken of, of iets nemen dat je brein... Maar dat is niet gezond, dus dat doe ik niet. Um, ja, dat is soms heel vermoeiend. Maar dan moet je dus dingen doen waar je rustig van wordt. Namelijk wandelen, zwemmen of naar de film gaan. Um, maar het goede daaraan uh, is dat je daar van alles mee kunt doen. Uh, ja, verhalen verzinnen, uh, liedjes maken, mensen uh, desgevallend daarmee amuseren. En dat ben ik nu de laatste tijd heel erg aan het doen. We zijn al een hele tijd aan het optreden. We doen nu culturele centra. En dan spelen we niet gewoon de plaat, want ik ook al. Ik ben dan ook heel snel verveeld. We hebben dan al tien, twintig keer de plaat gespeeld. En nu doen we de culturele centra, en dan doen we dat niet. Dus nu, uh, ja, nu vertel ik ook heel veel. Hmm. En dat is wel tof. We doen nu een show van anderhalf uur, denk ik. En daar zit eigenlijk wel een, bro, minstens een kwartier, twintig minuten, dat ik gewoon ja, vertel. En zo ja, dat, dat begint direct hard. Zo, van, ik, eerst zetten we mijn plaat op. Ik zing over die plaat, die plaat stopt en ik, zeg, ik heb nog twee jaar te leven. Mensen, mensen zeggen, Oeh. Ah, we mogen niet applaudisseren, dat is heel goed. En dan kan ik direct ja, een heel verhaal doen. Um, ja, dat ik, dat ik, ik zit daar wel mee. Zo van ik ben, Opeens ben ik oud. Hè. Sinds vorig jaar ben ik oud. Omdat er een zes vorige is komen te staan. Ja. ja, omdat ik zeg ook van, ik zie dat aan mijn mails. Opeens krijg ik elke dag mails voor trapliften, hoorapparaten, <laughs> uitvaart, verzekeringen. Ja, maar dat is echt, Je zit in zo'n bestand en je hebt die leeftijd. en krijg Je gerichte spam, hè, gerichte reclame. Mm -hmm. Dus ik word daar elke dag aan herinnerd. Ja. Je hebt daar last mee. Hè? Pa... Ja, ik vind dat raar. <lacht> Omdat ik voel mij niet anders dan dertig jaar geleden. Ja, ik blijft ja. de twintigjarige jongen of de dertigjarige jongen. Dat zal dat waarschijnlijk wel veranderen. Moest ik hier nu, moest ik echt ja, niet meer kunnen lopen en in een rolstoel zitten of, of weet ik wat, of heel erg ziek zijn of <lacht> echt zo, wat ik dan oud, oud, oud noem. Echt versleten, lichamelijk versleten. Maar ik voel me niet lichamelijk versleten. Dus is die. En wat, wat ik ook heel erg voel is, en dat vind ik een beetje beangstigend, is dat je toch, uh, doordat je, zo, uh, dat je merkt, de mensen die jonger uh, zijn, vooral mensen die nu twintig zijn, die luisteren eigenlijk niet naar wat je zegt, want je bent voor hen gewoon een oud iemand en dat is niet interessant. Puur op basis van die leeftijd en van hoe, hoe oud je bent. En dat is een heel raar gevoel, dat is echt zo, hoe noem je dat... Uh, ...leeftijdsdiscriminatie, hè? Ja. Dat is gewoon zo. Ja, maar ja. Dus als je optreedt, zitten er geen twintigjarigen meer in de zaal? Mm. Uh, nee, maar daarom zijn er wel gelukkig festivals en zo... ...en dat ik dan wel merk dat die mensen het ook leuk vinden. Want die snappen dan wel dat elektronica-gedoe... ...omdat ja, alle dancemuziek is ook allemaal elektronica... ...en rhythmboxen en noem maar op... Uh, maar die komen daar niet naar kijken. Maar ja, naar wat gaan die wel kijken. Mm -hmm. Ja, maar jouw MTV-imago is bij die mensen bestaat niet meer. Hè? Nee, tuurlijk niet. Die hebben jou niet gezien. Hè? Tuurlijk niet. Uh, maar dat is nu ook al zo van... Ja, uh, ik heb zo tien jaar die zo gedaan. En welkom in Hasselt. Welkom bij Villa van Tilt. Toen was ik echt zo superbekend. Hè? Dat ik met elke avond Lieve van Gils, wat Lieve van Gils nu doet. Maar dat is ondertussen ook alweer... Vijf, zes, zeven jaar geleden mensen zijn. Dat, dat merk ik nu erg zo. Vroeger was dat, ja, dat is iets wat je gedaan hebt en mensen herinnerden zich dat. Maar nu merk ik dat op een, op een bepaald moment bestaat zelfs dat verleden niet meer bestaat. Dat is het gevoel dat ik nu voor de eerste keer in mijn leven heb. Op een gegeven moment ben je echt niemand meer. Je verdwijnt in die mist van de geschiedenis en je, bent, je, je gaat doodgaan. En vijf jaar later zal er misschien nog één iemand weten wie je bent. En tien jaar later weet niemand nog wie je bent. En dat is toch, vond ik heel erg confronterend. Zo van, ah ja. Ik wist wel dat alles vergankelijk is, maar opeens wordt dat ook naar mezelf toe geprojecteerd. En dan was ik wel echt wel zo van... Oké, okay, dat staat mij dus ook te wachten. Je bent bang om je publiek te verliezen, hè? Pa, dat is... Ja, die, nee, ja, ik heb daaruit geleerd van... Geef die ijdelheid maar op. <laughs> Want je doet het natuurlijk ook... Ah, ja, mensen zien mij graag, mensen vinden mij goed. Je, daarom sta ik op een podium, dat je zegt gewoon, zie mij graag, zie mij graag. En dat, dat iedereen zegt dat hij op een podium gaat staan. Dat je wel weet van, ja, op een gegeven moment gaan ze je gewoon, ook niet, gewoon niet meer vragen, omdat je het er gewoon niet meer toe doet. Ja, dat heb ik nu voor de eerste keer echt zo, oké, okay, dat gaat dus echt gebeuren. This was the last night on the continent, the product. Als we het hebben over de wijn, tast het als sunshine in the basement. De party goes on, starts it. Looks like water comes from somewhere else. And I could use a thing or two today. Het doet mij denken aan een uh, brief die je zou geschreven hebben naar. NBC-anchorman, uh, hoe heet hij? Uh, David, David Letterman. Ja, ja, ja dat <laughs> klopt. Hè. Wat stond er in die brief? Uh, wat heb ik toen geschreven? Ja, dat was zo van, ja, je moet mij uitnodigen, ik ben de Belgische David Letterman, ik moet op jouw show komen, ik heb heel leuke fragmenten en uh, dan gaan we daarover praten. En ik, die heeft toen geantwoord, of, hij, of zijn secretariaat, very, very nice, but no thank you. <laughs> die brief heb ik nog ergens liggen. Huh. Dat ik dat nu op terug denk van wat bezielde u om zo iemand, ja, probeerde maar, hè. En met een videobandje en alles erbij, en ik denk van wat stond er op dat videobandje die vier shows die ik voor de VRT had gedaan, dus denk, dat die gast daarvan onder de indruk zou zijn. Hoe naïef was ik toen, hè? Ja, ja. En toch al dertig jaar. Dus ik was toen nog een kind, dus ik ben nu een beetje volwassen te worden, denk ik. Ja. <laughs> <laughs> maar het is, wel echt, het is echt wel de, de, het gevoel van vergankelijkheid en van... Dat, ja, dat ik er echt helemaal niet toe doe. Dat is een raar besef. Dus ik verdwijn gewoon tussen de plooien. Ja. Men zal eerder Bart Peters en Onkel Bob herinneren... dan dat ze Marcel van Tilt zullen herinneren. Want ik ben maar een, een, een voetnoot... <laughs> In de geschiedenis van Bart Peter, zal ik maar zeggen. Maar meanwhile, als er dan toch is iets is wat je aan jezelf wil veranderen, wil verbeteren, wat zou dat zijn? Um... Ik zou eigenlijk wel beter, beter willen kunnen schrijven. Eigenlijk. Ik heb wel heel veel respect voor. Uh, voor uh... Ja, zo voor, voor Komrij en Gerard Reven en, en Klaus ook, de manier hoe dat die met de Nederlandse taal... Het zijn toch allemaal dezelfde, dezelfde 35.000 woorden die in dat woordenboek staan, hè? die iedereen gebruikt. Maar de meeste mensen gebruiken er daar drie van, ik probeer er al 300 te gebruiken en zij gebruiken er dan zo'n 30.000 op een fantastische manier. En vertellen dan iets. Dat zou, ik denk dat ik me daar eigenlijk wel op toeleggen de volgende jaren. Zo. Kort verhalen, dingen uit je leven op een goede manier verwoorden en niet desgeval vertellen. Um, maar dat is oefening. Daar ben ik eigenlijk nu wel een beetje mee bezig. Uh, ver vertellen aan, naar mensen toe is heel fijn. Je ziet mensen, vanavond ook, je ziet mensen gaan zitten en je begint iets en iedereen is echt, het is kinderlijk. hè. Oh, hij vertelt iets. En mensen gaan heel snel mee. Je kunt mensen echt zo met drie, vier woorden meepakken. Ja, het was heel donker die avond. En ik wist eigenlijk ja, niet goed of ze nog ging komen. of niet. Iedereen is direct mee. Oh, wie ging er dan komen? Waarom was het donker? En waar zat jij? Ja, dat is zo. Dat is heel tof. Dat is echt heel leuk, ja. Maar dat heb je als je op een podium staat. Maar ja. een romanschrijver heeft dat niet. Want zijn lezer zit in een donker hoekje alleen. Ja. Heb je dat publiek niet nodig? Ja, maar ik vind ook wel... Uh, natuurlijk wel heb ik dat uh, het publiek nodig. Maar het is ook leuk om zo met... met taal te flirten op een papier en die woorden zot, ik. Want je doet, je, je doet daarmee wat je wil, hè. Je kan een woord pakken en dat dan stukken re reiten en, en daar letters aan toevoegen. Dus je, je hebt dat volledig in de hand. Dus dat is ook wel een fijne bezigheid. Maar het is natuurlijk wel leuker om de mensen... Ja, anders zou ik niet twee keer per week ergens op een podium gaan staan. Zelfs uh, vrijdag in Lint was dat weer heel leuk. Ja. En dan gierst was het ook heel leuk. Dus dat is wel... Hoewel, dat ik, het was sterven. Ja, is het sterven telkens opnieuw? Nee, nee, nee, niet telkens opnieuw, maar als je iets nieuws doet wel. En als dat in zijn plooi zit, is het echt wel genieten. Ja. Mm -hmm. Omdat je weet wat je ook in zo'n tekst aan accenten legt. En dat je het kan plat leggen. Omdat je weet, zelfs komt er toch weer een, een klein hoogtepuntje. Dat is wel fijn, hè. Heeft Marcel van Tilt een levensmotto? Uh, God, dat vragen ze mij nu al jaren. Ja, er was in, hè? Uh, wat denk, was, het ja, was het ook weer? Ja, dat was het ook weer altijd van die eindejaarsvraagjes. Ja, wat is jouw beste? En dan denk ik: ja, dat wist ik daarnet, maar nu niet. Uh, doe wel en kijk niet om. Zoiets heel ouderwets. Het komt vaker terug in dit soort gesprekken. Ja? ja. Dat is ook, ja. Ja. Uh, ja, dat is ook nu weer, hè. dat is zo van, het is niet, uh, televisie is heel onzeker, dus dat was toch altijd voor mij, ja, mijn grote bron van inkomsten was, mijn voornamelijke bezigheid, televisie, en daarbij deed ik andere dingen. Televisie is onzeker door omstandigheden. Ja, dan moet ik toch wel weer gaan kijken, wat gaan we nu doen? Ja. En ja, uh, dan doe je ook soms dingen, gelijk die plaat maken, niemand zit te wachten op die plaat, niemand draait die plaat ook maar dat maakt me niet uit, ik wil die plaat maken en ik zal dat maken en ik ben heel blij met de optredens en zoals vorige vrijdag en de vrijdag daarvoor en de vrijdag daarvoor er zitten heel veel mensen in de zaal die denken ja, laat maar een keer kijken die achteraf heel blij zijn en zeggen, oh, dat hadden we niet verwacht het is wel heel goed ja, dat denk ik wel, ja. anders kwam ik hier niet staan hè, zeg. <lacht> dus dan doe je het daarvoor en dan doe je het zonder veel rekening te houden met, met de buitenwereld. Dus doe wel en kijk niet om wat anderen zeggen. Van, oh, wat is er is altijd wel iemand die het beter kan. Maar als je altijd moet rekening houden met de andere mensen, dan doe je op de duur niks. Dus ik probeer eigenlijk met niemand rekening te houden. Ja. Dat is heel, hoe moet ik dat zeggen, eigenlijk is dat heel verwaand. Maar er is geen andere uitweg. <lacht> anders is het verlammend, anders is het echt verlammend. Alles is al gedaan en alles is al duizend keren beter gedaan. En toch blijven mensen weer dezelfde nieuwe dingen doen over liefde, dood en seks. <laughs> eigenlijk. En toch blijven dat onderwerpen waar je van alles mee kan doen. We zijn vanmorgen opgestaan, we gaan slapen. Wat doe je als laatste, s'avonds? Um, ik kijk eigenlijk weinig televisie, maar s'avonds wel zo. Enfin, als als ik niks anders... Uh te doen heb. En ik neem dan wat dingen op. En ik, vind dan, ik ben heel blij met Terzake en de afspraken. Ik vind dat echt heel, heel blij dat die programma's er zijn. Dus dat is voornamelijk nieuws. Um, maar zoals series, kijken mensen praten dan over heb je de soprano's. Ik heb daar niks. Ik heb daar nooit naar gekeken. Dat interesseert me niet. Ik lees liever, echt liever een boek. Ik vind het alleen ook, hoe verwaand dat dat klinkt. Maar... Um ja, echt, tien bladzijden in een goede roman is beter dan één volledige aflevering van vijftig minuten op televisie. Dat blijft echt zo. Dan denk ik, ja, dat gebeurt toch niks. En als ik er dan doorheen zie, word ik helemaal zenuwachtig. Uh, dus ofwel is het nieuws kijken, ofwel is het... Uh, uh, ja, lezen eigenlijk. Ik lees nog altijd veel Engelse en Amerikaanse auteurs... Uh. De beste zijn nog altijd... Ian McEwen, blijft nog altijd goed. Wat ik heel inspirerend vond... Zal ik nog even een reclame maken? Dit vond ik de meest de inspirerende boeken van heel mijn leven. En die zijn nu gaan mooi. we het horen. Ja. Harari. Dus eerst was er uh, Sapiens. Ja. En dan was er uh, Homo Deus. En nu 21 Lessons voor de... Het zou verplichte literatuur moeten zijn... voor elke middelbare schoolstudent. Dit... Alle vraagstukken van deze tijd, migratie, religie, is er een god, is er geen god, waar moeten we naartoe met de maatschappij, wat met de computers, het staat hier allemaal in. En wanneer gaat het licht uit? Diep in de nacht? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Uh, nee, omdat ik liefst ochtends fris wil opstaan, nee, dat is nooit, nooit veel later dan twaalf uur. Natuurlijk, als er optredens zijn, allee, like nu vrijdag was ik pas om één uur thuis, ja, dan is het toch naar de vaantjes, dan... Kijk ik nog eens naar de afspraak. En dan is het twee uur natuurlijk. Maar dan is dat even omdat ik dan niet van recht vanuit de auto. boem, dat bed in. dan ben je toch nog opgeladen. dan even met een kopje thee nog even zo. En dan ik ik bij de laatste vragen van Bart. Scholz in slaap om vallen. ben ik, ja, dit is het moment. Ja. Dag, ja Doornaar. en dan ben ik toch weer slapen. Maar ze was goed. Ze zat bij, bij Elvis. Ik heb het gezien, ja. Het niet helemaal uitgekeken, maar toch stukken en brokken. Ja. Okay. Ook een heel goed programma, vind ik. Ik vind fijn dat dat bestaat. Er ja. zou mee, meer mogen gebeuren ook. Het langere gesprek. Wel, dat hebben we nu net ah, ja, gedaan. Ik, ja. Marcel van Tilt, bedankt daarvoor. Ah, graag gedaan. Dit creatieve lab eindigt ongeveer zoals het begon met Philip Glass. Vooraan onze geëikte begintune Mad Rush. En wat je nu hoort, als ik niet te luid praat, is ook Philip Glass. Deel 2 uit de derde acte van de opera Satyagraha met als welduidende titel Martin Luther King, recht uit de platenkast van Marcel. Zoals al de rest trouwens. De eerste cello van Ludwig van Beethoven, bijvoorbeeld. Daarna Trapped van Iggy Pop. Marcel zelf zingt baslijnbrein uit zijn soloplaat Cash Cash. Je hoort ook Lamb Chop met Gone Tomorrow en Honeybee van de Australische Unknown Mortal Orchestra. Ik ben Jan Holderbeke en ik maak deze podcast reeks samen met Gunter Joosen. Graag tot de volgende. Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van VRT of via de podcastapp op je smartphone.